2 wow. uur goedemiddag Een hele goede middag Het music nieuws van nu.nl met Danny Vos. Ja, goedemiddag. Er is meer bekend over de grote brand gisteren in Tilburg. Vuurwoede daar in een appartementencomplex. Eén persoon kwam om het leven. En nu blijkt dat het om een van de bewoners gaat. Meldt omroep Brabant. Slachtoffer is een man. Hoe die brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Een misdrijf wordt nog altijd niet uitgesloten. Harde woorden van buitenlandminister Van Wil. Hij noemt de nieuwe importheffingen. die president Trump wil invoeren. onbegrijpelijk. En hij sluit tegenmaatregelen niet uit, zei hij bij WNL. Ik vind het ook vanuit de inhoud. Innaam niet uit te leggen waarom hij dit doet. Hmm. Uh, dus ik vind dat we die komende twee weken moeten gebruiken... om te zorgen dat dit van tafel gaat. Dat lijkt me echt de allerbeste uitkomst. Ja, zo niet, dan kan ik niks uitsluiten. Ja, Trump wil meerdere Europese landen extra importtarieven opleggen. En dat wil hij dan doen omdat die landen Groenland blijven steunen. Dat terwijl Trump Groenland wil hebben. Omroep Avrotros heeft een serie offline gehaald. Het gaat om een documentaire-serie van presentatrice Hila Noorzai. In die serie bezocht zij Afghanistan om te onderzoeken hoe het met de vrouwen daar gaat... nu de Taliban er al een tijdje aan de macht is. En een van de vrouwen die daarover vertelde is nu door de Taliban opgepakt. De serie is nu in het belang van de veiligheid van die vrouwen offline gehaald. Nou, bijzondere melding voor de politie in Tilburg. Er werd vanmorgen een man gevonden op straat. De agenten waren er snel bij. Er bleek alleen niet zoveel aan de hand... De de man had zijn eigen voordeur net niet gehaald. Hij was dronken vannacht en net voor zijn huis in slaap gevallen. De man is wakker gemaakt, naar zijn eigen bed gebracht. Hij heeft wel een boete gehad voor openbaar dronkenschap. Ik dacht toch echt dat gisteravond toen ik Domien gedacht zei... dat hij zei dat hij in Utrecht zou slapen. <laughs> zou hij dan toch naar Tilburg zijn gegaan? Ik denk het. Ja. Het weer nog van Weerplaza. Veel plekken lekker veel zon. Alleen in het noorden grijzer. Dan kan het ook mistig zijn nog altijd. Het is een graadje of zeven. Morgen opnieuw een zonnige dag de viel op de A2. Den Bos richting Maarsen bij Oude Rijn, Door een ongeval 4 kilometer, 20 minuten. En de A28, zonder richting Amersfoort. Bij Nijkerk ligt Rotswijk op de weg. 5 kilometer, kwartiertje. En flitsers zijn er niet. Tom en Bram. Ah, maar wat is er wel deze heerlijke zondagmiddag? Nou, muziek van Michael Jackson. Human Nature komt eraan. Eerst Cyril... me Michael Jackson, king of pop, human nature, like you. Zeg Tom. Zeg Bram. Stel, hè, je staat op een, uh, een festival en er staan drie tenten. In eentje treedt uh, Michael Jackson op. In de andere treedt Queen op. Oeh. En de andere tent uh, Elvis Presley. En je mag er maar één bezoeken. Welke loop je ja. dan binnen? Ja ik, ja, ik ga dan denk ik toch voor Michael Jackson. Ja? ja, dat is ook de eerste ingeving. Daar heb ik dan gevoelsmatig het meest mee, qua muziek. Meest spektakel. Ja. Maar ja, Freddie Mercury, ja, zo'n stem... Ja, zo'n stem wel, hoor je natuurlijk je nooit niet tussen kiezen, man. Ja, je moet kiezen dus toch Michael Jackson? Ja, het, is, het gaat bij mij wel tussen Michael Jackson en Queen. Elvis zou ik dan wel het eerste skippen. Ja, en ik blijf met Michael Jackson. Ja, Jij? Nee, nee ik, zou Jij echt, voor Freddie, hè? ik zou voor Freddie ja. Mercury gaan. Dat is natuurlijk een stem die hoor je nooit meer hoort. Dat is, dat is wel zo goed en uniek. Uh, wat kon die man zingen? Uh, dus ik zou voor Queen gaan. Uh, nieuwslezer, nieuwsautoriteit Danny Vos. Welke tent loop jij binnen? Michael Jackson, Queen of uh, Elvis Presley? Oh, Elvis. Ja, Ja, leuk. Vroeger oh. veel naar gekeken. Mijn vader was er fan van. Dus dan kan ik hem in het echt zien. Maar ja, dat uh, gaat zien. Dat ook is inderdaad meer. ook waar je mee opgroeit dan. Oké, okay, nou dan de unanieme doorslag van onze productietijn uit Brabant. Ja, naar Queen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Kijk, ik ben blij. We zitten op één lijn. Ja, ik was gewoon even benieuwd. Ja, leuk, leuk mini. Uh, even, even een leuk spelletje. Ja. Klein. Uh, we gaan naar de volgende tent. Dat is geen keuze. Dat is gewoon Ray met Where's My Husband? Ja, we zijn nog lekker aan het bijkomen van het verboden woord natuurlijk. Dat was afgelopen week hier te horen bij Q Music. 96 keer is het gezegd. 96 Q-luisteraars zijn blij gemaakt met 500 euro. Alle highlights daarvan kun je vinden op qmusic.nl of de Q-app. Ja, en dan denk je, gaan we dan nu weer een weekje rustig aan doen? Nee, zeker niet. Het volgende leuke ding staat alweer op de planning. Morgenmiddag om 12 uur, dan uh, mag Menno de stembussen openen... voor de Q Top 500 van de 90s. Oh, wat leuk. Ja. ja, dat is natuurlijk wel echt smullen. Welke staat bij jou hoog op het lijstje? Ja, joh, als ik aan 90s denk, dan denk ik uh, direct aan Happy Hardcore... Dus dan ga ik eerst weer een mooi lijstje maken aan happy hardcore hits die er uh, voor mij inkomen. Dus dan, uh, ja, nou ja, noem ze op. Mental Tio, DJ Paul, je kent ze wel. Uh, daarna ga ik, nou, net hadden we het over Michael Jackson. Die heeft natuurlijk nogal wat hits gemaakt in de jaren 90. Dus die gaat erin. Uh, wat Nederlandstalige hier en daar. En dan uh, ja, ga ik even kijken hoeveel ik nog over heb. Ik heb jouw absolute nummer één. Die, die ga je nu, uh, die skip je nu. Wat? Het regent zonnestralen. Ark Munich. 1998. Ja. Die staat toch wel op ja, 1, moet die, denk ik bij ja, jou, moet of die niet? op 1 komen, ja. Dat denk ik wel. Ja, ja maar die doe ik ook altijd voor de Q-top 1500 op één. Oh ja. Dus ik kan nu ook een beetje schuiven. Nou goed, daar hebben we dan een week lang de tijd voor, hè. Want ja. morgenmiddag gaan die stembussen open. En tot en met volgende week zondag kun je dan uh, ja, je stemlijstje inleveren. Dan wordt die lijst gebouwd en dan gaan we hem uitzenden. Ja, heel leuk. Jij heb je een beetje inspirerend. ja, kijk, ik vind bijvoorbeeld uh, Backstreet Boys, Everybody, vind ik altijd leuk. Ja. Of uh, No Scrubs. Ja. TLC, ah Jij zit ook altijd nog wel in de rappershoek. Vind ik ook leuk. Ja. Uh, Smells Like Teen Spirit zou ik er toch God. ook wel op gooien. Ja. Misschien ook wel November Rain. Guns N' Roses. Roses. Ook leuk. Ja, en inderdaad een beetje Nederlandse glorie. Ook leuk. Uh, to Unlimited of zo. Ja, hartstikke leuk. Morgenmiddag 12 uur lekker luisteren naar onze vriend Menno Barreveld. Die gaat de stembussen voor de Q-top 500 van de 90's openen. Leuk aan dat uur is... Uh, dat uur gaan we real time de allereerste nummers waarop gestemd wordt door Q-luisteraars ook uitzenden. Oh! Dus Menno die, die, die refresht gewoon de stemlijstjes vanaf 12 uur. En die plukt dan direct wat goede hits eruit om, uh, ja, om lekker in de stemming te komen. Oh, dat is wel heel erg leuk. Dus morgenmiddag 12 uur. Juist. We will find impossible to tame like Ja, yeah, Teddy swims en Tones en I, gone, gone, gone op cue. Wat is er? Het valt stil. Ja. Oh, dit is het moment dat ik moet zeggen. Oh, je wilde nog toch iets aan Danny vragen? Oh ja. Oh, dat is dit moment. Hey Danny, Ram. van het nieuws. Ja. Uh, altijd leuk dat nieuws. Ja. Maar het is ook lekker... Nee, wacht, nee, dit is, dit, kunnen we dit eruit knippen? Ja hoor. We knippen we dit eruit, oké. Okay. Hé, hey, Danny Vos! Ja, ja hallo! Ja, ja, hallo. Ja, hallo. <laughs> nee, uh, Danny, jij doet uh, ook altijd uh, rond dit tijdstip, iets later... even ja. een vooruitblik wat ja. er allemaal gaat gebeuren deze week. Want het is uh, natuurlijk hartstikke leuk dat we allemaal weten wat er is gebeurd. Ja. Maar nog lekkerder om een beetje uh, in de gaten te hebben, in de smiezen te hebben... Wat er staat te gebeuren. Ja, ik heb weer drie uh, dingen uitgekozen. Wat denk ik het meest besproken is komende week. Vind ik wat weinig. Oh, <lacht> drie <lacht> dingen. Mag wel wat dus meer. of je nog even wat beter je best kan doen. Ja, even een maken, <lacht> Heb je nu een paar minuten om echt even wat meer te vinden hoor, Benny? <lacht> ik ga mijn best doen. Maar het moet er geen drie zijn. <lacht> Dat zou meteen en ook een Miley Cyrus komt eraan met Midnight Sky. Hey, ondernemer.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 Nu 50% korting Mindshift. This is this moment when everyday life is far away and happiness is so close and freedom and pleasure are limitless. Every moment the journey. Discover the new Mindshift flow from TUI Cruises. Book 9 nights Mediterranean from just 1899 euros at your travel agency and at mindshift.com. Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je Inschrijving klaar. Je nieuwe website klaar.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 Half drie geweest, Goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat viel op de A1, Apeldoorn-Amersfoort, bij Kootwijk. Door een effect voertuig, drie kilometer en een kleine 10 minuten. Op de A27, Gorkom-Utrecht, bij Lunette, een half uur over een, uh, vijf kilometer. En op de A28, Zolle amersfoort bij Nijkerk, door Rotschooi op de weg, vijf kilometer en een kwartier. Flitsers niet gezien. Q-music, Tom en Bram. Met muziek van Miley Cyrus, direct naar Topic en Body. You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 You're about Miley Cyrus, Midnight Sky. Ja, toch altijd fijn om ook te weten wat er allemaal staat te gebeuren komende week. Uh, Danny Vos van het Nieuws, hallo. Ja, hallo. Hoeveel uh, berichten heb je voor ons meegenomen? Ik heb vier berichten. Oeh, Ach, wat is... jammer. We hebben maar tijd voor drie. <laughs> <laughs> ah, leuk. En heel benieuwd, Danny. We horen jou natuurlijk altijd op het hele uur met, uh, met de actualiteit. Ja. Maar uh, wat gaat er uh, komende week allemaal gebeuren? Nou, we beginnen Juist. met uh, morgen. Het zal toch ook een dag zijn waar sommige mensen niet echt naar uitkijken. Het is morgen namelijk, daar is hij Blue Monday. Ach. Ja, komt ieder jaar terug. Hè. Het zou de meest deprimerende dag van het jaar zijn. Of dat ook echt zo is, daar is altijd een beetje discussie ja. over. Uh, het zou de meest deprimerende dag zijn, omdat de dagen nog steeds donker zijn. De vakanties nog ver weg zijn. Het is ook maandagmorgen de eerste werkdag weer. Even wat tips nog om Blue Monday door te komen. Beweeg in ieder geval even, ook als je geen zin hebt. En pak genoeg zonlicht. Nou, en dat kan dus morgen, want het wordt schitterend weer. Veel zon Nou, dan okay, zal het wel is... meevallen. Ja, hè? dat is toch super voor Blue Monday. Lekker een zonnetje. Ja. Ja, wat super. Voor wie het misschien ook uh, ja, Blue Monday-achtig aanvoelt. Uh, NAVO-baas Mark Rutte, hij zit natuurlijk een beetje in een spagaat... Hè, over de situatie Groenland. Amerika wil Groenland hebben, het hoort nu bij Denemarken. En dat land wil dan weer niet dat het van Amerika wordt. Uh, probleem, Amerika en Denemarken zijn allebei NAVO-landen. Nou, morgen dan gaat Rutte op de koffie bij de defensieminister van Denemarken... om daarover te praten. Er schuift ook een minister van Groenland aan. En ondertussen dreigt Trump met extra importheffingen voor alle landen die Groenland blijven steunen. Ook ons land dus. Ja. En dinsdag, trouwens, dan is Trump een jaar weer de president van Amerika. Hey, even voor de simpele burger, zoals wij, hè? Uh, die importheffingen. Gaan wij er iets van voelen? Ik bedoel, ik, uh, ik denk even hardop. Ik laat wel eens wat Pokémon-kaartjes vanuit Amerika deze kant op komen. <laughs> dat... Worden die zo meteen 10% ja, duurder door die vent? Ja, of, dat kan, uh... ja, dat kan ja? duurder worden. Ja. Nee, het, het is vooral volgens mij dat in, uh, mensen in Amerika meer gaan betalen voor producten uit bijvoorbeeld Europa. Zodat uh, die producten daar gemaakt gaan worden en daar meer gekocht worden. Dat is in de notendop. Mm, nou ja. Nou goed, ja, nee. Maar ik, ik snap, uh, voor Mark Rutte is het natuurlijk ongekend moeilijk. Want uh, kijk, de NAVO valt of staat met Amerika. En als NAVO-baas ben je natuurlijk ook een beetje de puppet van Amerika. Ja. Ja. En datzelfde Amerika dreigt nu eigenlijk de hele boel op te blazen. Ja, dan, dan zit je natuurlijk heel erg klem. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd ja, wat de komende dagen dan wel weken ons gaat brengen. Ja, zoveel in het nieuws natuurlijk de afgelopen dagen. Ja. Nederland die eerst één, dan weer twee militairen die kant op, uh, op stuurde. Dus er gebeurt daar veel. Ja. Maar toch ook wel vertrouwen hoor in ons, Mark. Ja hoor, dat... Uh... Hij lult zich er vast wel weer onderuit. Dan is er komende week weer kans dat we het ijs op kunnen. Nu is het lekker weer. Veel zon, ik zei het al net. Maar het wordt weer koud aan het einde van de week. Temperaturen rond min 5. Vooral Welkom. in het Noordoosten. Het geht on. <lacht> nou, vooral in het Noordoosten. Dan zal het meerdere dagen rond het vriespunt blijven. En er is dus dan een serieuze kans dat we weer kunnen schaatsen. De weerbureaus zeggen hoe noordelijker, hoe groter die kans is. Leuk. Ja, En voetbal het gaat vandaag, vanavond, maar ook morgen nog zeker over Marokko. Dikke kans dat er straks in veel steden weer een hoop getoeterd te horen is. Marokko speelt namelijk de finale van de Afrika Cup. Tegenstander is Senegal. Nou, deze fans weten het zeker. De beker gaat vanavond naar Marokko. We gaan winnen vanavond. Minimaal 2-0. Denk 1-0. Ik heb alle vertrouwen in de spelers van Marokko. 70.000 man achter de spelers, dus 2-0. Helemaal goed, goed komen. Nou, als Dorenbouw van Nederland de wedstrijd is om 8 uur ja, tegen Senegal dus speelt Marokko. Gewoon op een open kanaal, toch? Op televisie? Nee, dat niet. Het is te zien op Ziggo. Daar moet je ja. een abonnement voor afsluiten. Dat is nog wel aardig trouwens. Je kan er daar ook voor kiezen om niet naar de normale commentator te luisteren. Je bent natuurlijk altijd gewoon een voetbalcommentator die je hoort tijdens die wedstrijd. Je kan er nu ook voor kiezen om naar acteur Ice te luisteren. Die is bekend van Mokro Mafia en van Tornano. Uh, hij gaat namelijk vanavond ook verslag doen van de wedstrijd op Zico. En dat stond, ontstond eigenlijk uh, van de week, toen hij daar in de studio te gast was. Het was eigenlijk een ja, soort grapje. Ik vind de commentator tegen, tegen de, de wedstrijden met Marokko vind ik een beetje slap. Je had nog een goed idee. Misschien voor op een bijkanaaltje bij de volgende wedstrijd van Marokko. Oh, is het nu een bijkanaaltje geworden? <laughs> oh ja. Oké. Okay. Ja, maar vanavond doet hij dus wel het commentaar bij die wedstrijd. Op een bijkanaaltje. Op een bijkanaaltje ja, van Ziggo. Ja. Wel leuk hoor, ik ga wel even kijken. Ja, mooie pot. Hé, hey, thanks Danny. Graag gedaan. Tevreden, Bram? Ja, ah, hij doet het goed. goed trouwens, Danny. ik lees dat Ziggo het gratis uit zou zetten nou, vanavond. Oh, dat super. Is dus Ook dat we... bijkanaaltje. Dat weet ik dan weer niet. <laughs> Oké, okay, dat is jammer. Rihanna <laughs> komt eraan met Calvin Harris' bij Q Music zometeen na somber. Over drie minuten melden bij Tom en Bram. Dit is Q Music. Afro-Jack en Allo Black. En dit is Q Music. Fleming en Meteor. En dit is nieuw. Onze lieve vriend Cloud, hier is App en Vloed. Dan zie niet verder. Zo meteen lekker de snelweg op. en Lekker luisteren naar onze vriend Stefan Bouwman. Ja. Woehoe. Stefan. Hallo Stevie. jongens. Hoe is het nou? Ja, goed hè. Met jou? Ja, nou, ja, oké okay eigenlijk. Ja. Ja. Nou, lekker. Ja. Was gisteren nog het personeelsfeest? Superleuk, heb ik gehoord. Ja, ik ja, was, er, was, ook ik Jij was ook er ook niet. Ik was er ook niet. Nee. Je nee. nee. kunt elkaar de hand geven, Steve. Heb ja, nee, ja, je zo. wel gemist, hoor, Steve? Ja, ja, ik had ook beloofd dat ik zou komen. Echt aan jou. Maar dus oprecht, ja, ja. dat geldt natuurlijk voor iedere personeelsfeest. Het is gewoon altijd leuk om ergens. Dus Meadow en Wim bijvoorbeeld, daar heb ik een hele tijd mee zitten. hoeren aan tafel. Ja, maar daarom. Die, oh, die, je, die zie je door de week ook niet heel veel. Die dus zie je ook weekend. Dat dus leuk. Niet zo erg. Ja. Ik ja, heb niet zo erg. Nee, je hebt gelijk ook. Ja. Hé, hey, uh, Pianootje. Ja, ik ben bij mijn Kees Casio. Oh, hij valt weer uit. God, ja. We zijn een nieuw aan het bestellen. Uh, ja, zijn jullie klaar om mee te gokken? Zeker. Ja? Oké. Okay. Play the Blues. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Heel duidelijk. Heel duidelijk. Ja? Nieuw? Nee. Uh, nou, het is niet heel oud, nee, maar het is uh, een koud ook bakkie, niet fris. Heen. Het is een koudbakkie. <lacht> oh, kid, sorry. Ook ja. Ja. Goed, denk je dat te weten uh, wat Stefan zo meteen gaat draaien? Uh, stuur het even in, in de Q Music app en pak een fantastische prijs. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen.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 Je weerstand ondersteunen, beter ga je naar Kruidvat. AVOGEL-IGINAFORS met Eginacea ondersteunt je immuunsysteem. Nu alle AVOGEL-IGINAFORS 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Start je als ZZP'er, dan kies je natuurlijk voor Knap, de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste 12 maanden gratis. Knap, de bank voor ZZP'ers.